7 uur, het NOS-journaal, Dorold Megens. Zonen van Gaddafi verdeeld over voortgang van de strijd. Herverdeling land in Zuid-Afrika loopt uit op mislukking. En atlete Daphne Schippers verbetert 30 jaar oud record op 200 meter. In de familie van de Libische leider Gaddafi lijkt verdeeldheid te zijn ontstaan. Twee zonen van Gaddafi hebben in de media tegengestelde geluiden laten horen.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 De herverdeling van land tussen blank en zwart in Zuid-Afrika... dreigt op een mislukking uit te lopen. Van alle landbouwgrond die zwarte boeren sinds 1994 hebben gekregen... is maar 10% productief. 30% is door de zwarte boeren alweer verkocht. Vaak aan de vroegere blanke eigenaar. Dat heeft de minister van Landhervorming bekendgemaakt. Na het einde van de apartheid kocht de Zuid-Afrikaanse overheid... grond op van blanke boeren. Zwarte boeren moesten die gezamenlijk gaan bewerken... Maar van een goede bedrijfsvoering kwam weinig terecht. Volgens minister Nequinti van Landhervorming hebben ze te weinig ondersteuning gehad. Zuid-Afrika heeft als doel dat in 2014 ruim 24 miljoen hectare landbouwgrond in handen is van de zwarte bevolking. Bijna een derde van het totaal. Daarvan is nog geen 6 miljoen hectare door de overheid aangekocht. President Obama gaat op bezoek in het gebied dat is getroffen door de orkaan Irene. Zondag bezoekt Obama de plaats Peterson in de staat New Jersey... dat nog steeds te kampen heeft met overstromingen. Door het noodweer aan de Amerikaanse oostkust kwamen 45 mensen om het leven. In totaal zitten 2 miljoen huishoudens nog steeds zonder stroom. De orkaan Irene heeft voor tientallen miljarden dollars schade aangericht.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 Een hoogbejaarde inwoner van de Amerikaanse staat Florida... is aangevallen door een alligator. De vrouw van 90 wandelde in de buurt van haar huis langs een kanaal... toen een 2,5 meter lange alligator uit het water kwam. Het beest wilde de vrouw mee het water insleuren... maar ze kon zich lang genoeg verzetten... tot een man uit een auto stapte om haar te helpen. De alligator heeft een deel van haar been afgebeten. Aanvallen van alligators op willekeurige voorbijgangers komen niet vaak voor. De dieren vallen vooral aan bij provocaties of als ze worden gevoerd. Atleten Daphne Schippers heeft het 30 jaar oude Nederlandse record... op de 200 meter verbeterd tijdens de WK Atletiek in Zuid-Korea. Ze plaatste zich daarmee voor de halve finales op die afstand. Schippers liep de 200 meter in 22 seconden 69 honderdste. Dat was 12 honderdste van een seconde sneller... dan het record van Els vader uit 1981. Een Italiaanse politicus heeft in Zweden drie dagen in de cel gezeten... omdat hij op straat zijn zoontje een klap gaf... De man was afgelopen week met zijn familie op bezoek in Stockholm. Toen ze een restaurant wilden binnengaan... begon zijn zoon van twaalf luid te protesteren... waarop de Italiaan hem een draai om omsnoren gaf. Twee omstanders hebben toen de politie gebeld. De man, die gemeenteraadslid is in een stad in Zuid-Italië... moet volgende week voor de rechter komen. In Zweden staat een maximumstraf van twee jaar op het slaan van een kind. Twente-aanvaller Brian Ruiz vertrekt naar Fulham. De Engelse club van trainer Martin Jol. Fulham betaalt 12 miljoen euro voor de Costa Ricaan. Verder hebben op de laatste dag van de voetbaltransferperiode ook Ajax, Twente en PSV zich versterkt. Ajax heeft de Russische spits Bulikin gecontracteerd. Leroy Ver gaat van Feyenoord naar Twente. En PSV neemt van Groningen de Sloveen Tim Matafs over. De transferperiode is vannacht afgesloten. Robin Aassen heeft de tweede ronde bereikt van de US Open. De Haagse tennisser versloeg in anderhalf uur in drie sets de Portugees Rui Magado. In de tweede ronde moet Haas het in New York opnemen tegen de als vierde geplaatste Brit Andy Murray. Venus Williams heeft zich teruggetrokken. De oudste van de zusjes Williams is ziek. Het weerwisselen bewolkt met langs de noordkust wat regen. Vanmiddag zon en overal droog. 18 graden wordt het in het noorden, 21 graden in het zuiden. Ook morgen een zonnige dag en dan kan het in het zuiden 25 graden worden. Zaterdag wordt het nog wat warmer, maar aan het eind van de dag wel weer onweer. ANWB Verkeersinformatie Overzicht van alle files op dit moment. Op de A7 Hoorn richting Zaandam, tussen Afrit Avenhoorn en Purmerend, 3 kilometer. Even verderop bij Afrit Weidebormer, ook 3 kilometer file. Uh, op de A12 Oberhausen richting Utrecht, 6 kilometer langzaam rijden tussen Zevenaar en Knopend Waterberg. A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giesendam 2. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen knopend Hoevelaken en Leusden 3 kilometer. De beste klantrelatie? Onderhoud je met CRM-software van Archie.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 Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Autobouwer Victor Muller heeft geen geld meer en kan het ook niet vinden. Zo lijkt het. Heeft het laatste uur voor zijn saap geslagen. Horen we zo meer over. We gaan eerst naar het laatste nieuws uit Libië. Dat gaat over twee zonen van de verdreven Libische dictator Gaddafi. Die lieten gisteren van zich horen zoon Saadi zei op televisiezender Al Arabiya... dat hij contact had met de leider van de Libische opstandelingen. Hij zegt dat hij bevoegd is om te onderhandelen met, onderhandelen met de opstandelingen... en een bloedbad bij de stad Seerte wil voorkomen. geldt niet voor Saif al-Islam. Ook zoon van Gaddafi had gisteravond een heel andere boodschap... dan zijn jongere broer en toonde zich zeer strijdvaardig. Er zijn meer dan 20.000 arme jonge mensen... en ze zijn well trained, ready, willing en able. En de leadership is fine, de leider is fine, en we are fighting, and we're drinking tea and coffee, and we are sitting with our families, and we are fighting. However, Gaddafi maakt het uitstekend. We drinken thee en koffie met onze familie en we vechten door. En voor die strijd staan nog tenminste 20.000 jonge strijders klaar, zei safe. Wij gaan naar correspondent Hans-Jaap Melersen, die is nog altijd in Tripoli. Nou, Hans-Jaap, broertjes zijn het niet helemaal met elkaar eens. Wat, wat zijn de reacties in Tripoli op de uitlatingen van deze twee? Uh, zenuwachtig en ook lacherig, heb ik geconstateerd gisteren. Zenuwachtig, omdat uh, ik was gisteren bij een uh, groot hotel waarbij. Allemaal jeeps gaan aanrijden en daar zat inderdaad de militaire leider van Tripoli van uh, de opstandelingen in en die ging in een koortsachtig overleg over wat uh, deze zonen allemaal hebben gezegd um, en die leider zegt dan ook over uh, die andere zoon, ja die heb ik gesproken, uh, die wil ook rebel worden, die wil overlopen. Nou, je kunt je afvragen of dat waar is. Uh, hij zegt wel van ja, we, we zullen hem fatsoenlijk behandelen als hij dat wil. Ja, en, en dat er woeste taal uit de mond van Saif al-Islam komt, dat verbaast niemand hier eigenlijk. En hij zegt van ja, zijn vader is oké okay en iedereen is allemaal klaar voor het gevecht. Maar tegelijkertijd zegt hij op de tv-station dat hij in een uh, buitenwijk van Tripoli zelf zit. Dus zo heldhaftig is hij niet dat hij dan zelf ook in surt klaar zit. tussen die 20.000 mannen. Maar Hans, ja, maar nemen ze zo'n aantal, 20.000, nemen ze dat serieus? Schrikken ze daarvan in Tripoli? Nou, ik heb geleerd in, in oorlogen en rampen niet te veel getallen serieus te nemen. Uh, en dat probeer ik deze mensen soms ook wel eens uit te leggen. En dat weten ze hier ook heel goed. Er zijn natuurlijk duizenden mannen, zwaar bewapend in Surt. Uh, Saif zegt dan dat ze allemaal goed getraind zijn. Dat kun je je sowieso afvragen. Um, maar... Er zitten heel veel mensen klaar met wapens, maar die zaten ook rondom Tripoli klaar. En die zijn toen de opstandelingen oprukten ook de elite de troepen bijvoorbeeld, allemaal gestopt met vechten. Dus het is maar de vraag in hoeverre mensen tot de laatste moment willen doorgaan als dat gevecht zou komen. Want de opstandelingen hebben tot zaterdag een deadline gegeven aan de, aan de mensen in search van als je niet overgeeft voor die tijd. nou dat. Moet je het zelf weten, dan gaan we uiteindelijk gewoon de stad in. En dan wordt het een bloedbad. Dus, dus het is onduidelijk hoe zij daar zelf daar binnen die stad op gaan uh, reageren... op dit soort taal van zij. Antje hebt die volstrekt verschillende opvattingen van die broers. Wat, wat zegt dat over de familie Gaddafi? Nou, dat zegt uh, wat we eigenlijk al langer weten over de familie... Uh, dat ze intern verdeeld zijn. Dat, dat was al bekend. Uh, uh, sommigen waren zelfs bang voor elkaar over levensverreiging. Dus die verhalen gingen altijd. En, en dat bleek ook wel uit uitspraken uh, van verschillende mensen. Maar ja, je kunt ook nooit uitsluiten. Nee, ik ben altijd heel voorzichtig hoor, in deze situaties, dat er hier ook weer een spelletje misschien gespeeld wordt om, om uh, ja, gewoon weer aandacht naar jezelf toe te trekken van we zijn er nog. En uh, jullie hebben nog, wij zijn een belangrijk onderdeel in de, in de toekomst van uh, Libië nog, zolang, wij niet, uh, hè, zolang het met ons niet is opgelost. En dat, zijn, dat is trouwens ook wel de mening van heel veel mensen hier in Tripoli. Die zeggen ja, als het niet is opgelost met Gaddafi zelf ook niet, maar ook niet met zijn zonen, dan houden wij hier onrust. Maar je hebt ook veel mensen die zeggen, van nou, moet je kijken hoe rustig nu Tripoli al is. En die jongens zijn nog er wel ergens. En die, en die vader ook. En Surt is hier ook niet opgelost. Maar we doen het best wel redelijk. En het is waar. Het is opvallend uh, rustig in Tripoli. Oké. Okay. Er is natuurlijk wel een ultimatum gesteld. Hè? Maken ze zich in Tripoli op voor een laatste grote slag? Merk je dat? Nou ja, er zijn wel heel veel uh, rebellen die hier in eerste instantie de stad inkwamen, die zijn doorgereden naar SERT. Uh, dus ze hebben er wel echt een hele grote troepenmacht samengesteld om die stad te kunnen gaan innemen. Want ze vinden het ook inderdaad belangrijk, uh, ook wat ik net zei van. Je moet er niet te lang door laten gaan. Al dat, uh, die aandacht nog op mensen uit het verleden ook. Hè? Mm -hmm. dat, dat beperkt de toekomst van, van Libië. Dus ze willen er zo gauw mogelijk wel vanaf. Dus ja, of onderhandelingen. Of dan toch nog een, een laatste grote slag. Hoewel je kunt afvragen of dat de laatste is. Want er zijn nog een paar andere plaatsen. Een uh, paar Niwaliten zuidoosten van uh, Tripoli. 100 kilometer hier vandaan. Maar uh, ook van gezegd dat Gaddafi daar zou zitten. Nou, dat weet natuurlijk niemand. En ook in het zuiden zijn er al plekken waar opstandelingen niet volledig de macht in handen hebben. Oké. Okay. Um, Hans-Jaap, meelijks. Dank je wel. Vanuit Tripoli. En er wordt vandaag, dat weet u waarschijnlijk inmiddels gesproken... in Parijs over Libië. De toekomst van Libië. De wederopbouw. Uh, die moet gaan plaatsvinden. Daar gaan we het later in de uitzending ook nog even over hebben. Twaalf minuten over. Zeven u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan naar Saab. De problemen van de autobouwer blijven groot. Gisteravond maakte het moederbedrijf Swedish Automobiles. Zijn cijfers over het afgelopen half jaar bekend. En het verlies is viermaal zo groot. als in dezelfde periode een jaar eerder. Op de cijfers werd al een week gewacht. zonder dat er eigenlijk reden van uitstel duidelijk werd. De productie van de autofabriek is stilgevallen. en het Zweedse Trollhattan rolt al bijna vijf maanden. geen auto meer van de band. En de topman Victor Muller is hard op zoek naar geld. Louis Dekker. Slaggever, economie volgt de ontwikkelingen rond Saab, uh, Louis. Het uitstel van die cijfers, ja, dat werd een beetje toegeschreven aan Muller. Hij zou nog aan het handel, onderhandelen zijn over krediet, over geld dus, extra geld. Dat is hem nog niet gelukt. Nee, en dat is toch een teleurstelling, denk ik, voor veel mensen. Want als je cijfers zonder opgaaf van, re van reden uitstelt... dan uh, ga je toch denken, zeker met Victor Luller, de man die altijd konijnen uit hoeden tovert... dan ga je denken, hij is bezig, hij komt met iets. En dat zal dan uh, voorbeurs, nabeurs... gisteren, het was heel spannend, waar zou die mee komen? Er was toch wel een verwachting dat er, dat er iets zou komen. En eigenlijk was het enige wat er kwam... de melding van een enorm verlies, een substantieel verlies... zoals hij het zelf noemt, 224 miljoen euro... Dat mag. Uh, misschien de hele grote bedrijven nog een bedrag zijn waar hij overeenkomt. Maar voor Saat is het heel veel. En bedenk daarbij dat hij vooral uh, dingen niet zei in het persbericht. Er is geen woord gezegd over korte termijn financiering. En hij heeft op hele korte termijn geld nodig. Dus dat is toch eigenlijk de grootste teleurstelling is wat er niet in het persbericht staat. Ja, maar de donkere wolken hè, boven Zeewolde en boven Trollhatt. Stond daar eigenlijk überhaupt iets positiefs in dat persbericht? Ja, er is ergens verstopt in het persbericht een zinnetje over een horizon... waar nog mooie puntjes te zien oh, zijn. Ja? ja, die is er. En dat heeft te maken vooral met de, de moeizame onderhandelingen... die al maanden spelen met toeleveranciers die op het wachten... en die daar ook heel hard voor moeten vechten. Want ja, die zijn op dit moment natuurlijk ook mensen aan het ontslaan. Want als jij niet betaald krijgt, kun jij ook je personeel niet betalen. Dus die hele keten, die wordt op dit moment geraakt. Dus het spel, het spel wordt niet alleen hard gespeeld, het, het verloopt in Zweden... Ook erg pijnlijk op dit moment. Vergeet niet, bij uh, zaadwerk een kleine 4000 mensen. Maar in die hele regio waar die fabriek staat... zijn toch nou, kleine 20.000 mensen afhankelijk van zaad. Dus het is een kettingreactie. En dat speelt op dit moment heel erg. En dan kan Muller wel zeggen... ik zie lichtpuntjes in de onderhandelingen met die toeleveranciers. Ja. ja, Nou ja, dat moeten we dan nog maar zien. Hè? Ja. Waar, waar staat hij voor, Victor Muller? Wat, wat moet hij doen op het ogenblik? Wat is het hardst nodig? Ja, eigenlijk kan zaad maar één ding. En dat is... Als de drommel auto's gaan produceren. Want dat is eigenlijk de enige manier om geld te verdienen. Uh, auto's produceren betekent de band weer aan. De band gaat alleen maar aan als de kortlopende schulden, dus de lonen, de toeleveranciers. Als dat allemaal betaald is, dan kan hij verder. Dus hij moet heel snel op zoek. Naar, naar, naar een, een, een, ja, een bedrag waarmee hij de komende maanden door kan. Maar, Op de termijn ziet het er mm. helemaal niet zo slecht uit hoor. Het bedrijf al deals met, met twee bedrijven, met Pangda. En daar ligt als het mm. ware 245, 245 miljoen klaar. Maar dat komt pas dit najaar. En eh, eerst moet Saab dit najaar nog maar eens zien te halen. Maar er hoeft er toch maar één faillissement aan te vragen. Dan is het toch. Klaar met zaap, want uh, wij begrijpen dat bijvoorbeeld de werknemers al een tijd niet worden uitbetaald en dat uh, de vakbonden nu wel klaar zijn met zaap eigenlijk. En dat ze ja, een ultimatum hebben gesteld. natuurlijk net zo hard een, een, het spel mee, want die hebben één belang. Die, die willen natuurlijk dat het uh, loon wordt betaald, dat is ook al maanden hommeles, want uh, er is tot nu toe steeds betaald maar de afgelopen drie maanden met vertraging. En uh, ja, okay. nu, nu wordt het spel uh, verhard. En uh, aanstaande vrijdag, dat is morgen, uh, is er weer een deadline, wordt het weer spannend voor Saab. Want de bonden hebben vorige week gezegd, als wij vrijdag die salarissen nog niet hebben, dan gaan we faillissement aanvragen. En dan gaat de zaak enorm in een stroomversnelling. Dus dat ziet er heel slecht uit. Je moet daar wel bij bedenken, de ander, afgelopen anderhalf jaar heeft het al tientallen keren er ontzettend slecht uitgezien. En dan is er altijd op het moment dat je het net niet meer verwacht, een ontwikkeling die je niet voorzag. Dus je weet het bij Saab en zeker bij Victor Muller nooit. Maar ik denk wel dat we kunnen constateren dat het er slechter uitziet dan ooit. En dat het bankroet uh, op zijn minst een stapje dichterbij is gekomen. Waarschijnlijk wel meer stapjes dan okay. even. Nou, uh, later in deze uitzending sowieso meer over saap vanuit Zweden. Verslaggever Louis Dekker, dankjewel. De zomer is voorbij en de zomer was slecht. En daardoor is er nu te weinig stro. En pas op, dat is een serieus probleem voor de agrarische sector. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. Drie files, allereerst op de A7 Hoorn richting Zaandam... bij Afrit Weidewormer, 4 kilometer. A12, Duitse grens, richting Utrecht bij knooppunt Waterberg 2. En op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Knopend Hoevelaken en Leusden... 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 17 minuten over 7. We gaan het hebben over de autoschutter. Want niet alleen Nederland is in de ban van een onbekende autoschutter. Ook Duitsland heeft er één. Alleen is die al drie jaar lang actief. 500 auto's zijn er inmiddels beschoten. Met posters wordt nu de hulp van de Duitse snelweggebruikers ingeroepen. En er is een beloning uitgeloofd. Deze week besteedt het opsporingsprogramma Criminale Report van WDR nog aandacht aan de zaak macht heckenschütze deutsche autobahnen unsicher. Over 500 mal er auf vorbeifahrende auto's. De Duitse politie wordt er gek van. Wie is toch die man of misschien vrouw die de snelwegen onveilig maakt en maar niet te pakken is? Hij arbeitet in verborgenen. Keiner hat hem je gezien. Wie groot hij is, wer hij is, weet man niet. Hij is een Schütze, bewaffnet met een geweer of een pistole. en hij schlägt zugleich wahllos, maar toch gezielt de schutter slaat altijd plotseling en zeer gericht toe, vertelt het Duitse programma Criminaal Report. Meestal heeft hij het gemunt op aanhangers die spiksplinternieuwe auto's transporteren. De chauffeurs komen er vaak pas achter bij het uitladen. Dan ontdekken ze gaatjes en putjes in de auto's. Ja, also mijn vingerspitse kon ik schon de ving, vingerspitse reinsteken. Het was schon richtig eingewurkt. 473 autotransporten zijn er al beschoten sinds 2008 en 95 andere voertuigen. De absolute piek was in september 2009, zegt Thomas Werle van het Bundeskriminalamt. Het gabonatje.. wo zeer viele beschüsse stond. Bijvoorbeeld de September 2009. Met 52. der monat. der de höchste Anzahl aufgewiesen had. Er is natuurlijk bewijsmateriaal. De kogels die de schutter gebruikt. Normaal kan je aan de afdrukken. die hierop staan, zien. uit wat voor wapen ze komen. Maar in dit geval blijkt het lastig. Weil het zich hier om bleigeschossen handelt. deformeren zich deze. De projectielen zijn zo Deswegen De lodekogels raken beschadigd door het metaal van de auto. En dat maakt het bijna onmogelijk om het wapen te bepalen, zegt Werle. Ook heeft de politie zich het hoofd gebroken over de positie van de schutter. Het meest waarschijnlijke was dat hij zich in de bosjes ophield. Tot er op zekere dag bij Würzburg. een vrouw in een personenauto getroffen werd... en in de vangrail terechtkwam. Aanvankelijk zag het eruit als een normaal eenzijdig ongeval... maar in het ziekenhuis ontdekte men dat de vrouw een kogel in haar hals had. Omdat bij die plek geen bosjes waren... Kon de politie maar één conclusie trekken. Het moet in deze situatie. uit een erhöhten schusspositie worden geschossen. En LKW. De schutter schoot al rijdend. Waarschijnlijk vanuit de cabine van een vrachtwagen. Maar ook met deze aanwijzing. komt het Bundescriminaal niet veel verder. in haar onderzoek. Er is inmiddels een beloning van 27.000 euro uitgeloofd. voor de tip die leidt tot de aanhouding van de dader. En wat de Autobahnschutter drijft, daar kan de nationale Recherche alleen maar naar gissen. Zur Motivation befragt, kunnen we keine vernünftige Auskunft geven, weil wir selbst nicht wissen, was jemanden dazu treibt, auf de Autobahn eine Schusswaffe zu gebrauchen, auf andere Fahrzeuge zu schießen. en damit auch ein gewisses Gefährdungspotenzial zu verursachen. Tot zover de Duitse snelwegschutter. In Nederland kijken op dit moment regisseurs van het KLPD... in de ochtend- en avondspits mee naar rechtstreekse beelden... van de snelwegen in het zuidwesten van het land. Het gebeurt allemaal in de verkeerscentrale van de Rijkswaterstaat in Roon. Dat is bij Rotterdam. Incidenteel kunnen korte momenten worden opgenomen ook. Maar de capaciteit voor opname van die beelden is dan weer beperkt. Maar goed, de snelwegen worden dus in ieder geval in de gaten gehouden. Er ligt nog wel stro in de koeien of de varkensstallen. Maar... Er is een groot tekort aan stro. En daar hoort u zo dadelijk meer over. We gaan eerst maar even naar de voetbalsupporters. Oké, okay. zet ruim 20 verschillende supportersverenigingen bij elkaar. En je krijgt op zijn minst een hoogoplopende discussie... over welke voetbalclub de beste is, zou je toch denken. Maar de inmiddels 24 verenigingen... die samen het supportersplatform betaald voetbal moeten gaan vormen... hebben elkaar juist opgezocht om de veiligheid in het stadion te verbeteren... en zo meer van voetbal te kunnen genieten. Erik van Dorp, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we kennen u uh, als het gezicht van de Feyenoord supportersvereniging... Ja. en u bent nu ook voorzitter van dit nieuwe platform. Nou, dat ben ik niet. Dat, dat heeft men gevraagd. Uh, bestuur moet nog gekozen worden. Dat zou vanavond moeten gebeuren. Ja, het, het is in ieder geval de bedoeling dat u het wordt. U bent ervoor gevraagd. Uh, ja. Is, is het nodig om um, de krachten te bundelen? Nou, dat valt eigenlijk nog wel mee. Want uh, mensen zijn natuurlijk wel overtuigd dat er ons veel meer bindt... dan ons, dan ons geit, ook als voetbalsupporter. Uh, nou, oh, dus het is helemaal niet nodig. Wat zegt u? Het is helemaal niet nodig. Nee, het is wel, het is wel nodig. Uh, omdat uh, je, je probeert natuurlijk. Uh, je hebt natuurlijk uh, een heleboel uh, sportverenigingen in ons land. Die allemaal voor hun eigen club te spreken. Maar uh, alle zaken die rond het voetbal spelen. Die zijn natuurlijk landelijk. kommuneel uh, kan worden. Uh -huh. En dat is, dat is waarvoor we een overkoepelend orgaan hebben. Want wat hoopt u daarmee te bereiken uiteindelijk? Nou, om een uh, serieuze gesprekpartner te zijn van, uh, van uh, politiek, uh, van KVB en uh, et cetera. dat ben je nu niet. Nu is het per club. En uh, de belangen die, en uh, de problemen die de, de, de clubs uh, afzonderlijk hebben, heb je dus ook op landelijk uh, niveau. Hm. Maar meneer Van Dorp, kunt u het eens conc concreet maken? Wat zijn uw gemeenschappelijke belangen? De verschillen die kunnen we ons wel voorstellen. Maar wat, nou, er is, wat zit er gemeenschappelijk? Er, er is veel te veel gepraat over de verschillen. Maar, uh, maar ons, uh, er zijn veel meer overeenkomsten. We willen allemaal een gewone, normale voetbalcompetitie waar je normaal heen kunt gaan. Normaal ontvangen worden als klant in een voetbalstadion in plaats van dat je gezien wordt als, als een, als een uh, mogelijke randschopper. Uh, iedereen denkt eigenlijk uh, grotendeels hetzelfde, zowel de clubs, de sporters, de, de, de KNVB, de, de overheden. En er is veel te veel uh, gepraat de afgelopen jaren over, uh, ja, over randzaken. Over Uitraad negatieve randzaken vooral, hè? Over negatieve randzaken. Ja, Want u heeft het u ook een beetje over het imago van supporters dat verbeterd moet worden. Ja, dat is ook zo. Een imago is natuurlijk uh, niet altijd even goed. Uh, als er gepraat wordt bij bepaalde clubs over voetbalsporters, zie je gelijk wel allerlei beelden die je liever niet ziet. Maar het is maar een fractie van de voetbalsporters die uh, dat veroorzaakt. En het gros van de mensen is, is, is voorkomen normaal. Die gaat naar een wedstrijd toe, geniet uh, of geniet niet... Hij gaat weer naar huis en daar is geen enkel uh, overlast van. En als u de krachten bundelt, bent u dan beter in staat die rotte appels eruit te halen of nou, nou, te weren? Dat, dat hopen we wel. Een van de doelstellingen van ons is, is uh, juist op te komen voor de, de gewone voetbalsupporters, zoals dus aanhalingsteken. Die nou, gewoon genieten veel van het voetbalspelletje. Maar hoe doe je dat dan? Want hoe, hoe hou je dan die kwaadwillenden tegen? Nou, om overle een overleg te gaan met de, de, de overheden en ook die mensen proberen duidelijk te maken dat het gros van de mensen, wij zeggen 99,5% is normaal, behandel die mensen ook heel normaal en ga, uh, probeer afscheid te nemen van de mensen die het voetbal uh, ja, zo in een kwaad daglicht stellen, zoals uh, toch gebeurt. Ja. Ja, nou, dat lijkt, me heel, dat lijkt me een heel lastig proces. Ja, dus je bent natuurlijk, uh, uh, het heeft heel lang geduurd uh, uh, om in deze situatie te komen, dat, uh, dat je zo gezien wordt als, uh, ja, als klant van een voerwedstrijd. Maar laten we nu alsjeblieft uitgaan van de, de goedwinnende goedwillende voetbalsupporter. En daar komen wij juist voor op. En daar, daar is die opgericht voor. Voor vanavond. Ja, moet wel iedereen meedoen natuurlijk. Hè. U bent nu met z'n twintigen. Dat zijn ze nou, nog niet uiteindelijk, allemaal. Uiteindelijk wel. We hebben nu twee derde van de clubs heeft, van de sportvereniging heeft onderschreven dat ze uh, ja, achter onze doelstellingen staan. Ja, we gaan de overige... Uh, die, Benaderen om dat ook te gaan doen. En eigenlijk horen we geen negatieve geluiden. Bij sommige clubs zijn om uh, bepaalde redenen. Uh, hebben zich niet aangesloten. Maar wij verwachten dat het wel gaat gebeuren. Goed. Erik van Dorp, misschien wel de nieuwe voorzitter van het Platform voor de Voetbalsupporters. Hartelijk dank. Dank u wel. Goedemorgen. U. Dan de Stro. We gaan het nu echt over stro hebben. Ja, een koeien of varkenstal zonder stro. Nou, dat is haast niet voor te stellen. Nou, zo erg is het ook weer niet, hoor. Maar we hebben in Nederland wel te maken met een groot tekort aan stro. Vanwege het slechte weer is er niet alleen in ons land veel minder stro geoogst. Ook omringende landen, zoals Frankrijk, hebben last van een uh, stro tekort. En dat is een serieus probleem, zegt de Land- en tuinbouworganisatie Nederland, LTO. Adrie Bossers, voorzitter van de vakgroep Akkerbouw van uh, ZLTO. Goedemorgen. Ja, goedemorgen mevrouw. Hoe groot is het probleem hier in Nederland? Ja, hoe groot is het probleem in Nederland? Eh, ja, u geeft het al terecht aan. Er is een toevallige samenloop van omstandigheden... wat maakt dat er vanuit van de Nederlandse oogst... in elk geval maar 60% beschikbaar is... van wat er in een gemiddeld jaar beschikbaar is. Dus ja, dat, dat geeft druk op de markt. En eh, ja, dat betekent ook dat er, dat er sterke vraag wordt uit, uit het buitenland. En eh, ja, dat zijn nieuwe wegen die aangeboord moeten worden. Maar ja, op dit moment... Ja, op dit moment. Bent u daar nog, meneer Bossers? Nee, volgens mij is meneer Bossers ons ontvallen. Uh, jongens, kunnen we hem nog bereiken? Of uh, gaat dat niet meer lukken tussen nu en, laten we zeggen, tien seconden? We zijn natuurlijk nu druk bezig om het nummer van Adrie Bossers nog één keer uh, te bellen. Nou, dat klinkt niet goed. Nee, dit klinkt niet goed. Uh, wij gaan uh, naar iets heel anders. Uh, we hopen dat de stroom nog goed komt vanochtend. Stroostoring. Stroostoring, ja. Stro Goed, dan gaan we naar um, Budol. Want uh, daar waren heel veel teleurgestelde reacties op te tekenen. Trouwens ook uit Den Haag en Weert en Uden. Want in totaal vijf kazernes in deze vier gemeenten gaan de komende jaren sluiten. Dat moet van minister Hille van Defensie, want die moet bezuinigen. In Budel op de jaarlijkse kermis betreuren de inwoners dat de nassau -kazerne dicht kazerne dichtgaat. Een kazerne waar tot voor een paar jaar geleden ook nog Duitsers gelegerd waren. In Budel gaat de kermis gewoon door. Ik sta bij de nostalgische draaimolen. En ik vraag me af of de kazerne, de Nassau-Dietz-kazerne in Budel, nog nostalgische gevoelens losmaakt bij de mensen in Budel En wat ze er eigenlijk van vinden dat de kazerne nu toch echt dicht gaat. Niet zo goed voor de werkgelegenheid uh, voor de mensen hier in de omgeving. En, en ook de middenstand hier in Budel uh, zelf, in het centrum... Uh, zal er ook wel uh, merken dat, uh, dat het... Uh, wat lager, op een lager pitje komt bestaan. Maar zoveel mensen werken daar toch niet meer nee, die nee, in nee, budel komen? Nee, nee maar de mensen die er toch gaan bezoeken en uh, die daar via via toch weer uh, terecht komen. Misschien dat je hoopt dat je nog een goede functie krijgt later. Uh, voor een of andere we prachtige atletiekbanen en alles dan uh, te klaren. Dus, uh... Is het definitief dat hij dicht gaat nou? Ja, dat hadden we eigenlijk wel een beetje verwacht. Maar dit is een heel mooi stuk waar eigenlijk toch verdwijnt. En zeker voor mijn generatie van Buddel, Ja, die zijn er in feite mee opgegroeid. Want wat is uw verhaal met de kazerne? Heeft u een anekdote over de kazerne? Nou, mijn ouders hebben hier in Budel een zaak gehad. En die hebben eigenlijk altijd alle woningen gestaffeerd voor de Duitsers. Dus dat is eigenlijk een eigenlijk altijd geweest. En ik ben eigenlijk met de Duitsers opgegroeid. Van ja, klein of aan tot de jaren of als er nou iets anders mee gedaan wordt, hopen we. Zeker voor de werkgelegenheid zou het ideaal zijn voor Budel. denkt u dat het veel gevolgen heeft voor de werkgelegenheid in Budel nu? Nou, er zijn nog best wel wat mensen die daar werken, hoor. Ja, het is eigenlijk jammer. Er, was, er waren toch dikwijls activiteiten, eh, sporten. Eh, ik heb er veel gevoetbald eh, daar. Eh. Sommige inwoners van Budel zeggen tegen mij, er ligt nog zoveel moois. atletiekbanen en dat ja, soort dat dingen. Dat moet behouden blijven. Vindt u dat ook? Is u is, dat ook? is ook zo. Dat is ook zo. Want ik heb er uh, altijd gebobbeld in de hal. Dus een hele mooie hal ligt daar. En dan was het uh, Pelsje. Pelsje was een goede koop. He, dat was allemaal inkoopsprijs uh, na de hand. Hè, na de wedstrijd. <laughs> maar mooie tijd in ieder geval. Budel is eigenlijk groot geworden vroeger door de Duitsers. Ja, een stukje Budel is een weg. Ja, Budel treurt op het sluiten van de nassau zijn een reportage hoorde je van Alice van der Plas van Omroep Brabant. Kijk morgen naar de Nacht van de Korte Film. Een live tv-programma in het teken van de viral. Filmpjes die zich razendsnel over het web verspreiden... en vaak miljoenen keren worden bekeken. Een uitzending over de geschiedenis en de toekomst van de viral. De Nacht van de Korte Film. Morgen om tien voor half twaalf bij de NTR op Nederland 2. NTR. Als ik zeg vliegtickets, wat zegt u dan? Natuurlijk! Vliegtickets.nl!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 Verdeeldheid binnen familie Gaddafi en Obama bezoekt rampgebied Irene. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Doral Negens. De Gaddafi's lijken niet op één lijn te zitten. Twee zonen van Gaddafi hebben in de media zich verschillend uitgelaten over de strijd in Libië. Zoon Saadi zei op de televisie dat zijn vader wil onderhandelen met de opstandelingen. Zoon Seif daarentegen wil de strijd juist opvoeren en zegt dat hij wil doorvechten tot zijn dood. Ze heeft zegt dat hij in een buitenwijk van Tripoli zit en dat in Sirthe 20.000 strijders de stad zullen verdedigen. Er zijn meer dan 20.000 armed jonge mensen en ze zijn ready, well trained, ready, willing and able. En de leiderschap is goed, De leider is fijn. En we are fighting, and we are drinking tea and coffee, and we are sitting with our families, and we are fighting, however... Ja, Safe Gaddafi op de achtergrond hoor u in het Engels vertaald door een tolk. In Parijs vergaderen delegaties uit 60 landen over de toekomst van Libië vandaag. Het initiatief komt van Frankrijk en Groot-Brittannië. Volgens correspondent Frank Renaud heeft Sarkozy zijn eigen redenen voor dat initiatief. Nou, er is een politiek belang allereerst natuurlijk. Hè. Laten we niet vergeten, in Frankrijk worden over acht maanden verkiezingen gehouden. En Sarkozy wil laten zien dat hij het er goed afbrengt in Libië. Want hij was degene die in maart van dit jaar het initiatief nam... voor de uh, luchtaanvallen op Libië. Hij wil nu ook degene zijn die het goed afrondt. Ja, namens Nederland zijn premier Rutte en minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken erbij op de conferentie. President Obama heeft het natuurgeweld door orkaan Irene een grote ramp genoemd. En door die uitspraak kan er federaal geld vrijkomen voor hulpverlening in de twee staten. Zondag bezoekt Obama de plaats Peterson in de staat New Jersey. Dat nog steeds te kampen heeft met overstromingen. Orkaan veroorzaakte grote overstromingen. Deze man zag zijn strandhuis in het water vallen. Dit is de second floor? The living room, kitchen, rooms that were once one floor up are now hugging the beach at ground level. Oh my god. Homes sheared in half by what many here call the perfect storm. Ja, door het Noordweer aan de Amerikaanse oostkust kwamen 45 mensen om het leven. In totaal zitten nog zo'n 2 miljoen huishouders zonder stroom. Het orkaan heeft voor tientallen miljarden dollars schade aangericht. Vanaf vandaag mogen geen gloeilampen van 60 watt meer worden gemaakt. Ze zijn nog wel te koop, maar er worden geen nieuwe meer geleverd. Gloeilampen van 100 watt werden twee jaar geleden al verboden... en vorig jaar gingen lampen van 75 watt uit de handel. Uiteindelijk wil de Europese Commissie alle gloeilampen afschaffen... omdat ze te veel energie verbruiken. Volgend jaar, dan wordt de handel in gloeilampen helemaal verboden. Een Italiaanse politicus heeft in Zweden drie dagen in de cel gezeten. omdat hij op straat zijn zoon een klap gaf. De man was afgelopen week met zijn familie op bezoek in Stockholm. Toen ze een restaurant wilden binnengaan. begon die zoon van twaalf te schreeuwen. waarop de Italianen hem een draai om snoren gaf. Twee omstanders hebben toen de politie gebeld. En in Zweden staat er een maximumstraf van twee jaar op het slaan van een kind. Atlete Daphne Schippers heeft het 30 jaar oude Nederlandse record op de 200 meter verbroken. Dit deed ze tijdens de WK Atletiek in Zuid-Korea. Schippers liep de 200 meter in 22 seconden, 69 honderdste. Dat was 12 honderdste van een seconde sneller dan het record van Els Vader. Dat Dateert uit 1981. Een bijzondere prestatie, zegt sportverslaggever Leon Haan. En zo overtuigend, dat is misschien nog wel het meest uh, verbazingwekkende. Het is een hele aparte atleet met heel veel mogelijkheden... 19 jaar jong, ze is de uh, regerend wereld- uh, en Europees juniorenkampioen... op de zevenkampen. kampen, daar ligt ook eigenlijk haar hart. En met deze tijd, 2269, heeft zij zich ook genomineerd... voor de Olympische Spelen van Londen. Daphne Schippers plaatste zich met haar recordtijd... ook voor de halve finales op de 200 meter. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer online. Het is wisselend bewolkt en vooral in het midden van het land... komt lokaal mist voor. De temperatuur ligt rond 10 graden. Vanochtend kan er langs de noordkust zeer lokaal een beetje regen vallen. In de rest van het land is het droog en wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Vanmiddag is het overal droog en krijgt de zon steeds meer ruimte. De temperatuur loopt op naar 17 graden op de wadden tot 21 graden in het zuiden van het land en er staat maar weinig wind. Komende nacht zijn er opklaringen en koelt het af naar een graad of 7. Lokaal kan er mist ontstaan. Morgen wordt een fraaie nazomerdag. De zon schijnt geregeld en de temperatuur loopt op naar 20 graden in het noorden en plaatselijk 25 in het zuiden. Zaterdag wordt het nog wat warmer, maar dit moeten we aan het einde van de dag bekopen met enkele onweersbuien. ANWB Verkeersinformatie. Er staan gelukkig nu weinig fiets. Ik noem ze even op. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Afrit Bunschoten, 2 kilometer. A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelof Arendsveen en en Dorp 5. A7 horen ze aan dan bij Afrit wormer 4 kilometer. 5 kilometer langzaam rijden op de A12 Duitse grens richting Utrecht bij knopend Waterberg. En tenslotte op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Leusden, 3 kilometer file. Kredietcrisis, schuldencrisis, duizenden meningen. Hoe ga je daar als belegger mee om? Mijn naam is Mark Glazener, fondsmanager bij Robeco. Wij hebben geleerd in dit soort tijden het hoofd koel cool te houden.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 transfers. Ja, want de transfermarkt is vannacht rond 12 gesloten. Tom van het Hek, Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Laten we het maar eens even doornemen, want we hebben heel wat mensen, ja. denk ik, gewoon in bed gelegen op dat moment. Wat zijn de laatste belangrijke ja, transfers? in de laatste uren was het eigenlijk al een klein beetje uh, gebeurd, maar het was nog wel een hele hectische dag. Gisteren we hadden we het gisterochtend al over gehad. We hadden een aantal verwachtingen, die waren ook niet zo spannend hoor, die zijn uiteindelijk allemaal wel uitgekomen. is dat is toch denk ik het belangrijkste voor de Nederlandse competitie, toch echt de smaakmaker van Twente, is dus uiteindelijk naar Fulham gegaan. Daar is nog een helikopter uit Newcastle geland om hem daarmee naartoe te nemen en nog over te toepen. Dat is uiteindelijk niet gelukt. 12 miljoen heeft Twente uh, voor deze ruis uh, gekregen. Dat is veel geld. Daar hebben zij weer 5 miljoen van doorgesluist naar Feyenoord om Lioi ver naar Twente te krijgen. Ook dat zat er al een hele tijd uh, aan te komen. Feyenoord heeft op zijn beurt weer Bakal uh, van PSV uh, naar zich toe getrokken om daar weer de vervanging voor te zoeken. En de meest verrassende misschien gisteren was toch nog eh, dat Tim Mattafs, de spits van Groningen, al lang begeerd in Eindhoven door PSV, uiteindelijk toch nog ging. Want de clubs hadden 24 uur daarvoor, zo zie je maar weer eens in officiële verklaringen, allebei gezegd dat het nu over was met het spel tussen Mattafs, PSV en Groningen. Maar hij ging uiteindelijk. PSV, of, eh, Groningen heeft nog als vervanger Texera Jong uit Oerukwe aangetrokken. En toch ook nog wel verrassend was dat Ajax eh, met een goede spits, Siktorsum eh, al hebbende, nog zo'n eh, krachtspits als het ware wilde hebben. en Boeikien, dat is een speler van Anderleg, die afgelopen jaar heel goed bij ADO Den Haag gespeeld heeft. Dat die uiteindelijk transfervrij naar Ajax is gekomen als een soort pinchhitter. En ja, zo om twaalf uur is het gesloten. En nou weten alle trainers ook dat ze tot 1 januari zeg maar, het hiermee moeten doen. Dan krijgen we weer zo'n maantje. Dus. Maar voorlopig is dit het. Ajax en PSV lijken wat dat betreft wel de grote winnaars. Twente kon niet anders in deze situatie. Maar laat toch een veer door is te laten gaan. Maar goed, het kon en kan gewoon. Gewoon niet anders in deze wereld waarin het geld regeert uiteindelijk. Ja, anders loopt hij voor niks de deur uit. Tom, zeg het. Ja. In deze transferperiode leek het wel heel erg druk, extreem druk. Waar zat het dat in? Nou ja, als het is de beroemde carousel. Als er ergens geld gaat worden uitgegeven, dan is het zelfs in deze wereld waarin iedereen eh, het water toch ook redelijk aan de lippen heeft staan. Eh, ja, daar is dan ineens weer de mogelijkheid om wat te doen. En je ziet inderdaad dat de clubs het geld dat binnenkomt bijna direct doorsluizen. naar een volgende. En zo. Zo krijg je zo'n beroemd domino-effect. Komt ook bij dat een club als Ajax. Door nu twee keer de Champions League te halen. Sommige spelers eerder verkocht te hebben al. Weer wat geld heeft. Twente heeft een relatief goede financiële situatie. Dus die clubs kunnen wat. Ja en de andere clubs kunnen in het kielzog daarvan. Dan zeg maar mee profiteren. Hoewel bijvoorbeeld ook Twente natuurlijk wel weer. Gewoon een paar miljoen extra op de bank heeft gezet. Maar het is inderdaad een, een, na een paar jaar. Heel matig een relatief drukke, drukke transferperiode geweest. En zeker in het buitenland. Ook hier en daar zie je nog geldstromen waarvan je uh, wel afvraagt waar die vandaan komen en hoe dat allemaal gefinancierd <lacht> wordt. Maar het is toch een vrij drukke periode geweest, ja. ja. Nou, daar gaan we het nu maar even niet over hebben, laten we het <lacht> nog eventjes over de Vuelta hebben. Ja. Um, want Mollema staat op de zesde plaats, op 47 ja. seconden, dat is toch wel een uh, ja. goede prestatie weer. Hè? En Ré gisteren weer heel goed mee, het was een, een etappe waarin de laatste 19 kilometer weer omhoog gingen. Hij probeerde het daar een aantal keren, daardoor raakte hij wel even de, de Leider. die Vroom kwijt, Voegelsang de nummer twee, moest allemaal niet zoveel, maar toch een kleine 30 seconden allebei prijsgeven. Bradley Wickens, toch wel nu echt de favoriet, rijdt nu in de rode trui. Maar de verschillen zijn inderdaad klein. Mollema is een plaatje opgeschoven. staat zesde op 47 seconden. Nou, dat kan in een paar kilometer van een klim goed gemaakt worden. Er komen nog hele mooie dagen aan. Dus kortom, de hoop op een hoge klassering voor Mollema... is wat mij betreft gisteren eerder toegenomen dan afgenomen. Heerlijk. Wordt vervolgd. Fijn om ja. te horen. Tom van Teck, dank <laughs> je wel. Nieuwste snufjes die u binnenkort in de elektronica ziet staan nu al in Berlijn op de grote elektronica beurs daar, de IVA. Alle grote fabrikanten, Miele, Siemens, Philips, etc., laten zien wat voor moois ze in huis hebben voor het nieuwe seizoen. Op die beurs ook technologiejournalist Frank Everaard van hardware.info. Meneer Everaard, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de meest opvallende trends? Nou ja, en wat heel opvallend was, is uh, aan één kant uh, de energiezuinigheid uh, die, uh, die erg belangrijk is... en aan de andere kant dat steeds meer producten met dat internet verbonden worden. Uh, een, een leuk voorbeeld is bijvoorbeeld uh, uh, uh, Siemens die, uh, die een uh, mannenwasautomaat uh, op de markt bracht... en een uh, zogenaamd op mannen gericht Wacht even hoor. Oh, he, he. Ja, nee. is, is een mannelijke wasmachine? Wat is het verschil tussen een vrouwelijke en mannelijke wasmachine? Met nou ja, kijk, kijk, Een bekend probleem is dat mannen niet precies weten uh, op welke temperatuur ze de wasautomaat moeten instellen of welke ze moeten kiezen en hoeveel uh, waspoeder en uh, wasverzachter ze bijvoorbeeld erin moeten stoppen. En, uh, en Siemens heeft dat opgelost met, uh, met, uh, met, met, uh, met die apparaten en die uh, ja die kiezen dat allemaal zelf uit. En, uh, oh, wat ook dan heel hoeven leuk ze daar dat, niet bij na te denken. Precies, precies. Dus je gooit het er gewoon in en uh, het apparaat zoekt het zelf uit. Uh, heel grappig is ook dat dat wasautomaat, die heeft bijvoorbeeld een heel groot LCD-scherm. En dat is natuurlijk uh, ja, uh, uh, voor mensen die voor snufjes houden natuurlijk ook heel erg leuk. Um, wat ook heel grappig en interessant is, is dat uh, die, die verbonden uh, huishoudapparaten, zoals uh, Siemens en Miele, die bijvoorbeeld maken... Uh, uh, uh, uh, Steeds intelligenter eigenlijk gaan worden en uh, automatisch gaan uitzoeken op welke, welk moment zij het beste kunnen kunnen, kunnen werken Zodat dat je energie bespaart en dat je ook uh, bijvoorbeeld de energie van je zonnecollector als je die op het dak zou hebben staan uh, zou kunnen gebruiken of dat je op het juiste moment wanneer het uh, het goedkoopste energietarief is dat je bijvoorbeeld je wasmachine gaat draaien. Mag je nog wat uh, zeggen Marcel? Nou ik hoor dat het apparaat dan intelligent is, dan nou, oh. hoef, hoef ik het niet meer te zijn. <laughs> En, en, en, ja ja nee, ga verder, je even voor... uit, sorry hoor. Geen probleem, geen probleem. Nee, maar uh, volgens Midler zou je daar zo'n 60 euro uh, per jaar mee, uh, mee kunnen, kunnen, kunnen besparen. Oh. Uh, en dus dat is, dat is dat per, per apparaat, dus dat, dat is best interessant. Nou zijn dat natuurlijk cijfers die uh, gelden voor Duitsland, voor Nederland weet ik het nog niet uh, precies. Maar ja, dat zijn toch wel interessante dingen ook met uh, ja, de, de, de, de, de steeds duurdere energie waar we ook in Nederland mee geconfronteerd ja, worden. Een, een apparaat wat natuurlijk altijd extra aandacht trekt is de televisie. Wat, wat valt daarin ja. te ontdekken? Nou ja, wat daar ook in, uh, tevallig te ontdekken is dat ze ook weer zuiniger worden. Maar wat daar ook heel interessant is, is dat, ze, dat, dat die apparaat ook steeds meer met dat internet verbonden worden. Zodat ah, ja. dat je bijvoorbeeld kan gaan twitteren op je televisie. Aha, en, Connected en, TV heet dat, hè? Ja, connected. Smart TV. De fabrikanten proberen een klein beetje een, een koppeling te maken met, met de smartphone. Dus televisies zijn tegenwoordig ook smart oftewel slim. Uh, je ziet dus ook allerlei mogelijkheden komen om uh, bijvoorbeeld de mediabestanden, dus uh, je geluid, uh, je muziek en je foto's bijvoorbeeld van je computer, makkelijk op je, op je televisie te kunnen afspelen. En hebben ze die, die tv's dan computer... heel erg aangepast? Is, zijn er veel aanpassingen voor nodig? Nou, het belangrijkste is dat er eigenlijk een netwerkaansluiting in je televisie komt en die je dan draadloos of via een kabel op je thuisnetwerk kan aansluiten. En uh, dat is uh, uh, ja, uh, op zich uh, uh, uh, een verandering, want het apparaat wordt veel meer een apparaat waar je meer dingen mee kan doen uh, dan alleen maar tv kijken. Je gaat hm. ja, er net zoals dat je met je computer bezig bent, ga je ook met je televisie bezig. Ja, interessante ontwikkelingen. Dank dat u ons er even over wilde bijpraten. De Technologiejournalist okay, Frank Everaert. Je wilt hem wel, maar of je hem ooit krijgt. Saaprijders en bouwers hebben het zwaar. Hoort u zo meer over Eerste Verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin De Hart. Ja, de drukte is in een kwartier tijd uh, flink toegenomen. Het staat nu 56 kilometer. De langste file op de A58 Breda richting Eindhoven... tussen knopend De Baars en Best 13 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, bepaald slechte halfjaarcijfers voor sapen. Gisteren de productielijn is stilgevallen. Leveranciers worden niet betaald. Voor de Saapdealers is de situatie inmiddels nijpend. verkoop loopt totaal niet. En als een klant al een Saap wil kopen, dan is het maar zeer de vraag... Of die auto ooit wordt geleverd? Louis Dekker ging maar eens kijken bij een saaabieler in Amersfoort. Nee, maar maar dat dat beetje... zou ongeveer dezelfde prijs zijn. Ja. Euh... De saap van Wouter Karsten uit Amersfoort. Maar goed, nou is die bak gedaan? Ja, heeft net zijn onderhoud achter de rug. Dus ja, het is nou even een kwestie van proberen. Ja. de rekening wordt opgemaakt. Valt mee. Wat moest er nou allemaal gebeuren? Een kleine onderhoudspuitbeurt, de 150.000 kilometer, olie van de versnellingsbak ververst en een nieuwe achteruitwisser. En de auto die komt net terug uit de wasstraat. Ook nog, ik heb hem in februari 2010 gekocht, als een ex-leaseauto. Ik zag hem en ik was gelijk verkocht. En sindsdien volgt u het nieuws natuurlijk op de voeten. Absoluut, ja. ja. Dat er gebeurt genoeg. Het is een levendig bedrijf. Ja, en als het tegen zit, heeft u over een tijdje een auto... waar het misschien lastig wordt qua onderdelen en qua onderhoud. Dat zal volgens mij zo vaart niet lopen. Daar ben ik niet bang voor in ieder geval. Wouter Karsten rijdt een saap van een paar jaar oud. Een rijpere saap noemen ze dat hier bij saap Center Eemland. Een dealerbedrijf dat er natuurlijk flink last van heeft... dat het zo onrustig is bij saap. Want nieuwe auto's worden er amper nog verkocht. Laat staan geleverd. Daar zit inderdaad het probleem. Voor bedrijfsleider Sander Balabrega is het eigenlijk belangrijker dan ooit... dat hij geld verdient met de reparatie. Het verklaart de tekst op de Bali. Bij ons profiteert u van voordeel dat kan oplopen... tot maar liefst 30% op reparaties aan uw rijpere saap. Saap zijn rijp, ja, het laat de auto in zijn waarde, zeg maar. We noemen het geen oude auto, maar een rijpe auto. Ja, dat klinkt mooier dan oud. Dat klinkt veel mooier. Maar dat is niet alles. Ballabrega heeft nog iets gedaan. Hij heeft er een merk bijgenomen om risico te spreiden. Ja, we hebben er een merk bijgenomen, Subaru. En dat is eigenlijk om de continuïteit in de werkplaats uh, te bewaken. En u bent niet de enige saapdealer die de horizon aan het verbreden is, Nee, we zijn uh, de vijfde saapdealer die ook met uh, Subaru gestart is. Zet het soda aan de dijk? Het zet wel soda aan de dijk, alleen dat kost uh, tijd. Eigenlijk als je een merk erbij neemt, dan... Uh, nou... Twee, drie jaar ben je zomaar bezig om het uh, volledig op de rit te krijgen. Bent u nog gelukkig dat u saapdealer bent? Dat zeker weten. Ja. Hoe kan dat? Dat is toch één en al ellende? Een saap, het, ja. Een saap is... Ja, het blijft gewoon een aparte auto. Heeft u er veel verkocht dit jaar? Nee, niet zo heel veel. We hebben uh, totaal twintig uh, nieuwe saaps verkocht... waarvan we nog acht moeten leveren. Die staan nog in Zweden? Uh, die staan nog in Zweden, ja. Wat doet u met die klanten? Die kunnen niet eeuwig aan het lijntje. Nee, nee dat, uh, dat, dat hangt er nu eigenlijk een beetje vanaf de komende maand... wat er gaat gebeuren. Er zijn mensen die al lang uh, wachten. Uh, auto's die bijvoorbeeld al in maart geleverd hadden moeten worden. Dus die mensen die wachten al heel lang. En zijn die trouw? Tot op heden zijn ze nog trouw. Ja, er zijn uh, ook mensen die zeggen van nou ja, ik zie het wel. Ik zie wel wanneer de auto komt. Als die komt. Hoeveel vertrouwen heeft u nog in Saab in dat het goed komt? Ik heb in het, het merk Saab heel veel vertrouwen. Um, alleen het hele proces wat gaande is... dat is naar mijn idee een beetje een politiek uh, proces. En de, de, de, de uitkomst daarvan is heel moeilijk in te schatten. Wordt u er onderhand niet stapelgek van? Ik word er zeker stapelgek van, ja. Het verhaal naar je klanten... Uh, om elke dag uh, het verhaal weer net weer te veranderen... omdat het nieuws net weer wat, uh, wat anders is... Dat, uh, ja, dat is wel frustrerend. Dat verkoopt niet lekker. Dat verkoopt helemaal niet, nee. De zaken gaan niet goed. zonder Balabrega, Saab Dealer in Amersfoort. Ja, het nieuws was gisteravond dat Saab nog weer veel meer verlies heeft geleden dan een jaar geleden. Onze correspondent in Scandinavië, Rolien Kreton. Uh, Rolien, hoe is er in Zweden gereageerd op die halfjaarcijfers? Nou kijk, de Zweden zijn natuurlijk teleurgesteld, maar ze hadden dit wel verwacht. De productie in de fabriek heeft het afgelopen half jaar stilgelegen. Ja, dat betekent dat er geen auto's geproduceerd worden, komt er geen geld binnen. Dus ja, de Zweden wisten al dat uh, de problemen groot zijn bij uh, Saab. Je kunt zeggen, in Zweden komen die cijfers nu extra hard aan... omdat ja, werknemers en toeleveranciers... die worden direct getroffen door deze problemen. Werknemers die zitten al maandenlang in de onzekerheid... steeds onzeker of ze hun loon krijgen... En toeleveranciers, ja, die moeten mensen ontslaan. Gisteren was er opnieuw een van de toeleveranciers... die bijna 100 mensen heeft ontslagen. Uh, dus in Zweden ja, worden mensen direct getroffen. En iedereen wacht ook in spanning af wat er nu gaat gebeuren. Ja, nou sprak ik met onze verslaggever. Die zei, ja, ik heb dat persbericht eens even goed doorgelezen... over die cijfers van uh, Victor Muller. En ja, ergens tussen de regels door vind je dan wel iets van hoop. En uh, een licht aan het eind van de tunnel. Is die hoop er ook uh, in Zweden voor Saab? Ja, kijk... Müller is op dit moment in gesprek met een nieuwe investeerder. Het is onduidelijk wie dat is. En ja, daar zal van afhangen of in ieder geval zaap uh, uh, hier en nu gered gaat worden. Uh, maar dat is heel onduidelijk en heel uh, onzeker. En er zijn mensen die ook zeggen, ja, het blijft wijlen met de kraan open. Het blijft een labmiddel. Zelfs als die nieuwe investeerder, als dat lukt... dan is er veel meer geld nodig om zaap weer op de rails te krijgen. Uh, dat zal in ieder geval wel snel duidelijk worden of uh, die nieuwe investeerder bereid is om geld te steken in, in Saab. Maar het betekent ook dat ja, faillissement heel dichtbij komt. Hoe denken de Zweden trouwens inmiddels over Victor Müller? Want hij is natuurlijk binnengehaald als de grote redder. Maar zo wordt hij, denk ik, niet meer bekeken? Nee, ze zijn heel erg sceptisch. Kijk, um, ze. ze... Wat ze goed vinden aan, uh, aan Muller, of wat ze goed vonden aan Muller... was dat hij ja, iedereen enthousiast kan maken, blindeloos kan overtuigen... en kan laten zien waarom Saab zo bijzonder is. Maar ja, uh, mensen in Zweden hier zijn keer op keer teleurgesteld. Dus er zijn gewoon steeds minder mensen die er uh, nog in geloven. En tegelijkertijd wordt in Zweden nu ook de, de vraag gesteld... ja, in hoeverre kan Muller hiervoor aansprakelijk gehouden worden? Kijk, hij is directeur... Uh, en de enige die over is in het bestuur. Dat is natuurlijk een hele uitzonderlijke situatie. En de vraag is ook hoe lang hij ja, volgens de wet zeg maar, mag doorgaan met het oplo laten oplopen van die schulden. Uh, de Zweedse wetten die beschermen uh, schuldeisers. Dus de Zweden die vragen ook... Ja, in hoeverre kan hij hier aansprakelijk gesteld uh, worden? Hm. Nog even kort, Rolien. Uh, dat moment morgen, hè, het feit dat die vakbonden uh, zo'n deadline hebben gesteld... dat als die lonen niet worden uitbetaald... ze dan met een faillissement dreigen. Wordt dat echt zo'n spannend moment? Nou, <coughs> sorry. het kan zijn dat ze morgen faillissement aanvragen... maar daar hebben ze uh, langere tijd voor. Dus het is niet zeker... Of ze dat uh, gaan doen. Okay. En die vakbonden die volgen natuurlijk ook op de voet. Hopen natuurlijk ook nog op een, een nieuwe investering, een nieuw, uh, nieuwe oplossing. Maar ja, dat is onzeker. Goed, nou uh, houd voor ons in de gaten daar vanuit Zweden. Dankjewel, Rolien Kreton. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Verbreven dictator Gaddafi houdt zich op in een Libisch dorp aan de grens met Algerije. Dat meldt de Algerijnse krant El Watan. Hij heeft geprobeerd om telefonisch contact te zoeken... met de Algerijnse president, Bouteflika, maar die zei daarvoor geen tijd te hebben. Volgens een woordvoerder van de Algerijnse autoriteiten... zou de president te druk hebben met uh, allerlei binnenlandse zaken. Daarmee doelt hij op de dubbele zelfmoordaanslag afgelopen vrijdag... op een kazerne in de havenstad Gertjel. Daar zouden 18 doden gevallen zijn. Gaddafi wilde met Algerije onderhandelen om het buurland binnen te komen. Het is, zegt de bron binnen de Algerijnse regering tegen de krant... Niet de eerste keer dat de Libische dictator en zijn gevolg... hebben geprobeerd om naar Algerije te vluchten. Maar de Algerijnse positie is helder en neutraal. We weigeren in te grijpen in Libische zaken. Eerder werden de dochter van Gaddafi samen met haar moeder Safia en twee broers Hannibal en Mohamed wel in Algerije opgenomen. Algerije zei erover dat ze hen toegang op basis van humanitaire gronden verleende. Mede door de zwangerschap van dochter Aisha. De snelwegschutter blijft de gemoederen bezighouden. Volgens het AD heeft de politie nog geen concreet spoor. Politie en justitie zoeken koortsachtig in de registers... of de schutter misschien een bekende is. Ze wordt gezocht naar personen die eerder in aanraking kwamen met de politie... vanwege incidenten met vuurwapens en luchtbuksen. Nederlands Dagblad sprak met inwoners van Rotterdam en omgeving. Nou, echt bang zijn de mensen niet, maar wel letten de meeste bestuurs, bestuurders goed op. Extra alertheid is er bij een reisschoolhouder... omdat die verwacht dat zijn leerlingen bij een eventueel incident... het stuur zullen omgooien. En dat kan natuurlijk levensgevaarlijk zijn. Bijna 700 medewerkers Service en Veiligheid van NS krijgen steekvesten. Staat in het spits, gebeurt op hun eigen verzoek. Moet nog worden besproken bij welke diensten ze het steekvest gaan dragen. Volgens een woordvoerder van de NS is er geen directe aanleiding... voor de introductie van het steekvest. Eerder is er een proef mee gedaan in Almere. Het plan om spoorpersoneel uit te rusten met de beschermende kleding wordt toegejuicht door de VMC. Dat is de vakbond voor machinisten en conducteurs. Eerder voerde regionaal vervoerder RET al van dit soort vesten in. En ook Veolia denkt erover. Steeds meer mensen kunnen hun zorgpremie niet betalen. Zorgverzekeraars krijgen dagelijks honderden verzoeken voor het treffen van een betalingsregeling. Het aantal neemt ook nog steeds verder toe. Schrijft Trouw op basis van cijfers van het College voor Zorgverzekeringen. Het probleem van wanbetalers bestaat al jaren. Um, daarom voerde de overheid twee jaar geleden een incasso-traject in. Dat moet dwingen tot het betalen van die zorgpremie. Het leidt uh, niet tot een vermindering van de betalingsproblemen, zo blijkt. In 2008 waren er 240.000 wanbetalers. Eind vorig jaar waren dat er 4.000 meer. Australische wetenschappers hebben in een verlaten gevangenis in Melbourne... de overblijfselen van Ned Kelly gevonden, bericht BBC. Kelly is een van Australië's meest legendarische gangsters. Hij was een vogelvrij, verklaard crimineel... die aan het einde van de 19e eeuw de streek rond Melbourne onveilig maakte. Voor veel Australiërs was Kelly een volksheld... vanwege zijn strijd tegen de koloniale autoriteiten. Aan de hand van DNA-onderzoek zijn de overblijfselen geïdentificeerd. De noodwaarde bankrover werd in 1880 opgehangen... Straks na acht uur trouwens een gesprek met onze correspondent Robert Bortier in Australië over Ned Kelly. Voor op de Telegraaf dan nog opmerkelijke foto van twee vrouwen in dezelfde jurk. Oh, dat is altijd een hey. fijn moment. Dat gebeurde <laughs> Carlien Stroeven van het Rotterdamse dakparkproject aan de Vierhavenstraat. Ze had minister Schulz uitgenodigd voor een bezoek voor de opening van het project. En wat blijkt? De minister dezelfde jurk Eindelijk. De beide stippeltjes jurken ziet u voor op de Telegraaf. Zo dadelijk na het journaal van 8 uur spreken wij met Peter van Heemst. Peter van Heemst is uh, fractievoorzitter van de PvdA in Rotterdam. En, uh, en die vindt eigenlijk dat er voorlopig geen nieuwe wapenvergunningen meer verleend moeten worden in zijn stad. Omdat de politie gewoonweg niet uh, de juiste informatie daarover heeft. werkt die hele schuldhulpverlening. Ik denk dat de schuldhulpverlening heel goed werk doet. Prem Radagensjoen op weg naar het nieuws. Eigenlijk ben jij toch zelf schuldig aan je eigen situatie. Op zoek naar de bron. Het is jouw leven en jij maakt er wat van. De wereld op uw stoep. Verdient u een beetje goed aan deze business. Het loont om schuldhulpverlening te gaan doen. Elke werkdag, ochtends van half elf tot elf. Omdat u kunt ervaren dat onze problemen ook mondiale problemen zijn. It's